De Nederlandse tennister versloeg de Française Virginie Razzano... die in de eerste ronde nog Serena Williams uitschakelde. Rus won in twee sets, 6-3 en 7-6. Ze neemt het in de derde ronde in Parijs op... tegen de Duitse Julia Gurges. Het weer, vannacht bewolkt en vooral in het zuiden en oosten nog regen. Morgen is bewolkt, in de middag ook periode met zon. Vooral in het westen van het land. Het wordt dan 14 tot 18 graden. Zaterdag zon en bewolking. Zondag meer kans op regen. Maar na het weekend hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Altijd en overal NRC lezen. Het kan. Nu een iPad bij NRC Handelsblad of NRC Next vanaf 21,95 per maand.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 Goedenavond, wisselend succes op Roland Garros. Robin Haase werd uitgeschakeld. En Arantia Rus bereikte wel de derde ronde. Zij won in twee sets van de Française Razanol. Nee, Ik had eigenlijk nog nooit tegen haar gespeeld. Maar uh, ja, ik probeerde me zware ballen te spelen. Want uh, ja, zij probeert alle ballen snel te pakken. En uh, ja, hogere raakpunten had ze toch wel meer moeite. En zo gesprekken uitgebreid met Rus en Haase. En Marcella Mesker vertelt over dag 5 op Roland Garros. Nog anderhalve maand te gaan voor de Olympische Spelen. Je verwacht dan volledige focus bij de atleten. Maar van dat in de roeiequipe De Holland 8 bij de mannen heeft weinig vertrouwen in hun coach. En de Roeibond probeert het alle macht het lont uit het kruidvat te halen. Dat er wat, wat uh, ruis is, omdat er wat mensen wat roepen. Of, uh, er zijn ook dingen verdraaid of opgeblazen. En, en uh, noem maar op. Ik, ik, ik vind het echt uh, dat het een storm in het glas water is. Ja, en in Den Haag worden de Europese kampioenschappen beach. afgewerkt met Nederlanders die hopen de Olympische Spelen te halen. Emiel Boersma en Daan Spijkers hebben al een nominatie en jagen dus op een ticket. Spijkers verklaart de chemie tussen hem en Boersma. Emiel is een lange vent. Ik ben een kleine keel. Uh, maar Emiel is heel handig. Voor iemand van 2,7 meter zeven is hij heel handig. En uh, ja, dat schuift heel goed in elkaar. En ook aandacht voor Oranje, voor die mannschaft en atletiek. De Diamond League in Rome. Tot 11 uur is dit NOS langs de lijn. Maar eerst de eerste tennis. Arantia Rus plaatste zich vanavond voor de derde ronde van Roland Garros. Ik zei het net al, zo in twee sets van de Franse Gazano. De vrouw, die weet u nog, in de eerste ronde Serena Williams... sensationeel had uitgeschakeld. Een prima zegen dus voor Rus. Ik ben hartstikke blij en uh, ja, vooral dat laatste punt was natuurlijk wel uh, ja, lekker. Dat al één matchpoint uh, ging al niet door. Uh, komt er dan iets van zenuwen bij je op? Uh, nou, ja, tuurlijk is er altijd wel spanning, maar ik probeerde goed de tijd te nemen en uh, ja, gewoon even gaan. Vertel eens, wat voor wedstrijd was het voor je? Uh, nee, ik had eigenlijk nog nooit tegen haar gespeeld, maar uh, ja, ik probeerde me zware ballen te spelen. Want uh, ja, zij probeert alle ballen snel te pakken en uh, ja, hogere raakpunten had ze toch wat meer moeite. Je, je vloog er echt op. Je was heel agressief in het begin. Je speelde echt goed. Je varieerde heel veel. Was dat ook je tactisch plan? Uh, ja, vooral variëren. Want uh, ja, die harde ballen vinden ze wel lekker. En uh, Wat ik al zei, hoge raakpunten en uh, nou, goed serveren. En, uh, ja. Want af en toe uh, maakte je het haar heel moeilijk. Je hoorde haar heel erg puffen en kreunen. Krijg je dat mee aan de andere kant van het net? Ja, ik had dit wel een paar keer uh, gehoord. Ja, maar ik ja, ben niet zo voor de rest mee bezig. Aranja Rus was dat tegen collega Edwin Peek. Marcella Mesker in Parijs. Een bekeken prestatie als je haar zo hoort praten. Ja, um, het, was, uh, het was vooral een hele goede wedstrijd, uh, vond ik, uh, van haar. En uh, ja, we kennen Rus, die is, die is cool, die is kalm. Uh, die wint zich niet zo ontzettend op. En uh, ja, ze was wel een beetje nerveus, vertelde ze na afloop. Uh, uh, maar uh, pakte dat toch heel scherp op in het begin. Ik vond haar... Echt goed spelen. Uh, goede lengte. Uh, die, die, die linkshandige crosscourt voorhand. Naar die ja, dubbelhandige backhand van Razzano. Die toch wat langer is en wat steviger. Die moeite heeft met lopen. Ja, die tactiek pakte uitstekend uit. En ja, vanaf punt 1 stond Ruster. En ja, vind ik toch knap als je tegen zo'n Française speelt. Dus uh, ja, alle, alle complimenten voor haar. Prima wedstrijd gespeeld. Ja, Razzano had natuurlijk wel een paar uur in de benen van die partij tegen Williams. Of denk je dat dat geen rol heeft gespeeld? Ja, zeker. Drie uur, drie minuten gaat niet in je koude kleren zitten. Maar vooral ook het mentale deel. Hè? Er kwam natuurlijk veel op eraf. Veel media, veel druk. Um... En laten we eerlijk zijn, zo ontzettend goed is ze niet. Ze staat 111 op de wereldranglijst. Ze maakte vandaag ook 30 fouten in twee um, sets. Rus uh, maar 15 fouten. Dus wat dat betreft, uh, ja, Razano natuurlijk een ideale tegenstander voor Rus. Maar goed, je moet het wel doen. En uh, ja, de Nederlandse heeft geprofiteerd. Ja, ze speelde op baan 1 met heel veel Fransen uh, eromheen. Uh, dat moet ook een rol hebben gespeeld. Of misschien heeft dat er juist wel gemotiveerd. Uh, ja, nou ja, Rus is een coole kikker. Die laat zich niet zo gauw van de wijs brengen. En ze had natuurlijk ook het geluk... dat er uh, op heel het park van Roland Garros... links en rechts Fransozen aan het tennissen waren... met allemaal spannende wedstrijden... en heel veel Fransen op die tribunes. En die gingen niet direct naar die wedstrijd van Razano. Dus de sfeer was... Frans, maar was wat rustiger dan je misschien anders had verwacht. Dus een klein voordat je toch voor rust. Ja, nog even over dat laatste punt. Dat was uh, opmerkelijk, maar dat bleek pas na afloop, geloof ik. Ja, nou, ze sloeg er snaar uh, met die return uh, kapot. Nou, normaal uh, wint een speler nooit een rally als je een uh, snaar breekt. Want ja, dan, dan krijg je een trampo trampoline-effect in je racket. En dan vliegt die bal rechtstreeks het uh, hek in. Maar ja. Uh, Rus speelt een, een, een return die net voor de baseline valt. Ja, op een gegeven moment gaat ze naar het net in, in die rally. Want ja, dat is dan nog je enige optie. En ze zei net, ja, ik, ik, ik sla wel vaker snaren kapot. Dus ik weet hoe dat voelt. Dus ik kan dan nog wel een paar ballen spelen. Maar dat was natuurlijk puur geluk. En dat op matchpoint. Dus een heel krankzinnig punt. Maar ja, lekker wel dat je hem binnenhaalt op matchpoint. Ja. Volgende ronde tegen de Duitse Gurgus. Wat is dat voor speelster? Ja, die is goed. Solide. Goede groundstrokes, um, goede service uh, is ook uh, geplaatst hier. Heeft ook al uh, behoorlijke resultaten gehaald. Uh, een sterretje is dat wel. Uh, ze hebben nooit eerder tegen elkaar gespeeld. Uh, maar ik denk een mooie uitdaging voor Rus. Zal zeker de Anderdox zijn. Robin Haas, was de tweede Nederlander die vandaag op de baan kwam. Hij strandde in de tweede ronde. Uh, de Rus Michael Jusny was in drie sets te sterk. Haas kwam nauwelijks in het spel voor. Hij begon ontzettend goed. Dat maakte al een verschil, dat zette een toon op de wedstrijd. Doordat ik eigenlijk wel mijn spel bleef spelen, gaf dat wel de toon ook weer aan voor de tweede en de derde set. En het was jammer dat ik in de tweede set niet de kansen die ik had, of eigenlijk de kleine kantjes bij 15, 30 keer op de service game, dat die daar niet eens een keer wat minder speelde. Maar dan kwam hij eigenlijk met goede service, waardoor ik soms wel de aan zat, maar eigenlijk geen goede return kon slaan.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 Dus het is jammer dat ik in de tweede ronde heb verloren. Omdat ik denk dat ik van deze Jus niet kan winnen. Alleen zoals gezegd was hij vandaag gewoon net wat beter. En dan is het heel erg zuur dat je verliest. En dan baal je ook ontzettend. Alleen ja, het is wat minder erg dan als je heel veel gemiste kansen hebt gehad. Verlies je dan uiteindelijk de wedstrijd op de belangrijke momenten. Dat hij dan net meer, hij heeft elf jaar ervaring op de Tour. Is dat dan net wat de doorslag geeft in dat soort punten?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 En, uh, ja, en dat is gewoon balen voor mij. Maar uh, ja, er is dan ook weer niks aan te doen. Ik heb gewoon geknokt en, uh, en meer zat er vandaag niet in. En als jij naar je eigen spel kijkt, wat moet jij, denk je, wat kan jij doen om dan dit soort wedstrijden toch om te kunnen draaien? Of toch ja, zo'n top 30 speler, wat je zelf wil worden, te, te verslaan? Nou, ik denk gewoon in het algemeen, als je gewoon niet alleen deze wedstrijd kijkt, maar gewoon uh, de afgelopen wedstrijden of eigenlijk van het afgelopen jaar. Dan, uh, dan moet ik uh, constanter worden. En dan bedoel ik niet eens zozeer dat ik... Uh, dus uh, constanter in, met de serveren. Constanter dat ik de forends echt elke keer gewoon uithaal. En niet soms uh, tegen een misschien een mindere speler... of juist tegen een beter speler wat inhaal of juist forceer. Nee, gewoon mijn, mijn spel spelen. En, uh, en dat ging eigenlijk de afgelopen tijd. Gaat dat gewoon goed? Uh, ik noem wedstrijden zoals in Malisse, Wawrinka, Nou, Dat zijn wedstrijden waar ik dat gewoon heel erg goed deed... En dan uh, ja, de twee, of, uh, twee van de drie dan net aan verlies. Maar als, ik ben ervan overtuigd als ik dit gewoon blijf doen en dus daaraan ga werken. Dat ik die jongens misschien zelfs niet eens de volgende keer in drie sets dat ik het dan win. Nee, misschien zelfs in twee sets win. En, uh, en dan moet je natuurlijk ook altijd hopen dat hij niet uh, op zijn top van zijn kunnen speelt. Maar dat is, dat is tennis. Ik denk dat, dat ik van iedereen nog steeds dat ik van iedereen kan winnen. Alleen ik moet natuurlijk wel uh, ja, mijzelf elke keer blijven verbeteren. Robin Haase was dat. Marcella Mesker. Hij um, denkt dat hij het wel in zich heeft... maar dat hij zich nog wel verder moet ontwikkelen. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En hij denkt dat hij die top 30 wel gaat halen. Is dat een terechte conclusie? Um, nou, hij is in ieder geval uh, positief. En je kan in ieder geval uh, zeggen dat hij uh, er alles aan doet... Uh, om zover te komen of hij het gaat halen. Uh, moet het natuurlijk zien. Maar hij staat er wel dichtbij, laten we eerlijk zijn. Nou, je twijfelt wel, hoor ik in je stem. Nou, weet je... Um... Er moet natuurlijk nog wel wat gebeuren. Maar Hij gaf een perfecte analyse. Yushni was beter vandaag. Die won de belangrijke momenten. En, en dat is uh, eigenlijk het laatste jaar wat we zien bij Haase. Dat als het erop aankomt... Uh, tiebreaks, als het 5-5 is... of als die 0-30 staat op zijn tegenstanderservice... dat hij net niet kan doordrukken. En ja dat kost waarschijnlijk wat tijd. Uh, maar dat moet hij op een gegeven moment wel gaan doen. Ik heb bijvoorbeeld uh, statistieken, daar kijk ik dan wel eens naar. En uh, tiebreak spelen is hazen niet goed. De uh, laatste twee jaar verliest hij, uh, als hij verliest, vaak heel close. Hij heeft dit jaar vijf tiebreaks gespeeld, nu. Hij heeft er vier verloren. Hm. En... Um, ja, dat zijn toch de momenten dat het erom gaat. Als het 5-5 staat en je staat 0-30 en uh, einde van zo'n set... dan moet je de punten maken. En dat lukt hem nog niet tegen dit soort jongens. Wel tegen jongens die lager staan dan hij. Dat doet hij perfect. Maar nu moet hij die stap maken tegen jongens als Juschny. 31 in de wereld. Met inderdaad veel ervaring. Oud-top-10-speler. Dus die zit wat dat betreft nog net wat hoger in uh, ja, de ranking. En ja, hij moet daar naartoe. Daar ja. zal hij aan moeten werken. De mentale kwestie uh, wellicht ook. Ook voor een groot gedeelte. Ja, ja, misschien wel. Ja, dan Andy Murray, die uh, kent ook een lastige wedstrijd, hè? Murray heeft het heel erg moeilijk momenteel. Want die zit met een vervelende rugblessure die hem eigenlijk al maanden parten speelt. December heeft hij een paar cortisone-injecties gehad. Toen ging het weer beter. Hij heeft natuurlijk fantastisch gespeeld op de Australian Open. Uh, maar maart-april um, ook weer wat minder. En uh, hij trok zich terug voor het toernooi van Madrid. Zou hier weer fit zijn? Nou, dat bleek niets van. Hij kon geen stap lopen vanochtend. Uh, na afloop vertelde hij, ja, ik stond op vanochtend. kon niet bewegen. Ik ben toch gaan spelen. Stond in set en een breek achter tegen de fin jarco was van plan op te geven, werd behandeld op de baan, maar dacht, nou ja, weet je, ik maak deze tweede set nog even af, je weet nooit wat er gebeurt, misschien gebeurt er wat met Niemine. Hij is blijven staan en toen gaandeweg ging die rug wat, wat losser zitten. Ging het wat makkelijker. Hij wint die tweede set en ineens draait de hele wedstrijd om. Dus ja, na afloop kan je ook afvragen, is het nou daadwerkelijk die rug of, of speelt er mentaal ook het een en ander mee? Ik weet het niet, maar uh, in topvorm is die niet. Dus voor Murray zal het een behoorlijke klus worden om hier de halve finale te halen en uh, zijn punten van vorig jaar te verdedigen. Ja, en dan uh, John Isner, we kunnen niet om hem heen. Uh, we kennen hem als de uh, Marathon Man van die enorme lange partij uh, op uh, Wimbledon. Was het vorig jaar of was het jaar ervoor 2010. Tw uh, 2010. Ja. Ja, uh, en vandaag was het weer raak. Ja, ongelooflijk. Wat een partij weer. Nou, bijna vijf en een half uur. Het is nog maar net afgelopen. Um, ja, een wedstrijd tussen John Isner en weer tegen een Fransoos, tegen een Fransman. Paul-Henri Mathieu. Twee jaar terug was het tegen Mahu en nu tegen Mathieu. Um, het ging uh, helemaal uh, door tot zelfs. Um, 18-16 in de vijfde set. Maar dit keer was het de Fransman uh, die won. Die toch veel fitter was. Fitter oogte. We spelen hier natuurlijk op greffel. Dus je moet dan af en toe toch die rally aangaan. Op gras was het toen uh, 70-68. Snelle punten, korte punten. Kon hij meer op zijn service teren. Vandaag niet. En Mathieu won. Maar wel eens wel. Sensatie, spektakel. En ja, je kan zeggen Roland Garros met alles wat er tot nu toe gebeurt. Het mooie weer. Williams eruit. Um, emoties. En nu deze wedstrijd weer... Het um, is een, een, een hele leuke editie van Roland Garros. I didn't have to pay Went back for seven Miss Montreal en uh, Seven Friends. Het is uh, tien voor half elf. Het Nederlands elftal vervolgde vanmiddag zijn voorbereiding op het EK. De spelers uh, verzamelden zich weer in Hoendelo voor een training in de stromende regen. Bas Stigler, had je parapluetje parapluutje bij Nee, maar uh, gelukkig lieve collega's met een grote paraplu. Kijk, dus samen onder een paraplu. De enkel van Wesley Sneijder, daar zijn we benieuwd naar. Gisteren viel hij uh, geblesseerd uit. Hoe is het met hem? Nou, het valt allemaal wel mee. Het is wel bont en blauw, maar het is niet stuk. Dat is eigenlijk het enige wat de bondscoots graag wilde horen. Die had volgens mij gisteren al wel een beetje door dat het waarschijnlijk wel mee zou vallen. Toen zei hij nog, ik hoop dat het meevalt. Maar dat lijkt het dus inderdaad te doen. Goed zo. En dan was er die botsing tussen Bouma en Heitinga nog. Is daar nog meer duidelijkheid over? Ja, dat valt ook allemaal mee. Uh, Bouma is natuurlijk gisteren nog naar het ziekenhuis uh, gegaan... om te kijken of er niet sprake was van een hersenschudding of erger. Nou, dat valt allemaal mee. Heitinga heeft nog een ei op zijn hoofd van de botsing... maar daarmee is de kous eigenlijk ook wel af. Um, het zal je niet verbazen dat deze heren dus allemaal niet op het veld zijn verschenen vandaag. Nee. Maar de schade valt dus bij iedereen mee. Goed, dus daar hoeven we ons uh, geen... vooralsnog, zeg ik er dan bij, geen zorgen te maken. Maar dan zijn we er nog niet. Joris Matthijssen. Um, ik heb, geloof ik, de bondscoach horen zeggen... dat hij niet bang is dat hij de, de eerste wedstrijd niet haalt. Maar toch, twijfel, twijfel, wat weet jij? Nou, dat is wat van Marwijk gisteren zei na de afloop van de wedstrijd. Dat hij het een reële optie vond dat Matthijsen de eerste wedstrijd tegen Denemarken zou halen. Een reële mogelijkheid dat hij dan fit zou zijn. Dus dat klinkt eigenlijk van dat lukt wel. Dan mis je dus wel toch weer een duidelijk deel van de voorbereiding. Dan ben je er ook weer een week of wat zeg ik, anderhalf uit geweest. Dus dat helpt allemaal niet, maar gezien de staat waarin de vaderlandse defensie verkeert... sluit ik niet uit dat Dumerman dat die fit is, dat hij er ogenblikkelijk weer in staat ook. Maar die staat dus ook in ieder geval voorlopig nog niet op het veld. Nee. Um, dan de, de, de, de training van de rest, om maar even zo te zeggen. Hoe was het? Uh, ja, moet nog even eentje toevoegen aan het lijstje afwezig. Dat is naakt Nigel de Jong, die oh. ook een klein pijntje had en die heeft ook niet getraind vandaag. Vijf in totaal die dus zeg maar binnen zijn gebleven. Het is met zijn teen geloof ik, als ik of niet? Uh, oh, dat weet ik eerlijk gezegd niet eens precies. Oh, maar dat dat ik ik precies heb geweest, het uh, onthouden als klein pijntje, zoals het ja, mij verkoopt. Okay. <laughs> als een kleine teentje dan misschien. Dat, dat moet het zijn geweest. Ja. Oké, okay, maar ook geen uh, reden om uh, ons zorgen over te maken? Nee hoor, uh, en nee. de training verder? Uh, ja, zoals het altijd gaat, Robert. De, de basisploeg doet eigenlijk niet zoveel als ze er al zijn. Ik, ik heb aan de overkant van het veld uh, zitten kijken naar een duck out En daar hebben zolang ik daar stond de heren van de Wiel en Schaars ingezeten. Uh, van Bommel ging vrij snel eraf. Robben ging vrij snel eraf. Die geloven het allemaal wel. En wat je dan krijgt is een partijtje tegen, zeg maar, tussen de reserves. Waarbij het wel leuk was om te zien dat Van der Vaart en Huntelaar... Ja, die moeten daar nu natuurlijk nu mee doen. En Kuit ook. Uh, en Huntelaar die schoot er toch wel een paar heel aardig in. Hmm. Uh, maar ja, dat was het. Een klein partijtje van uh, zeg maar vijf tegen 5. En omschrijft de sfeer eens? Ja, dat was redelijk gemoedelijk. Ik denk dat Nels dan wel gewoon... Ja, opgelucht is misschien een beetje een gek woord in deze. Maar toch in ieder geval zeer tevreden is dat ze die wedstrijd gewoon gewonnen hebben. Um, kritiek geweest naar dat duel tegen Bulgarije. Nou was die wedstrijd gisteren ook niet fantastisch. Maar in ieder geval voorin zag het er een stuk beter uit. Zoals ik zei, ik vind het defensief wel ongelooflijk gammel. Wat ook niet gek is als je jaren, nou ja dat is niet waar. Maar in ieder geval twee jaar speelt met vier mensen achterin. Waarvan er nu ineens twee niet meer zijn. Pieters hm. en Matthijsen. Ja, dan oogt het natuurlijk allemaal wat gammel, zeker als ook die rechtsbek van de wiel nog niet in grote vorm is. Dus dat zullen ze zich ongetwijfeld realiseren. Maar ik, ja, volgens mij vond men het allemaal wel prima dat er in ieder geval gewonnen was. Dat was wel goed voor de moraal, heet het dan in termen. Het ja, kan ook het moreel zijn, maar volgens mij zeggen ze daar de moraal. De, mo de moraal, inderdaad. De, de, de, al met al uh, positieve stemming. Met een positief gemoed richting de toekomst kijken. Is dat een mooie samenvatting? Ja, dat heb je mooi onder woorden gebracht. Maar kijk, het is ook maar voorbereiding, hè? want iedereen doet nu wel heel moeilijk. Ik heb net een stukje naar Duitsland zitten kijken. Die spelen een oefenwedstrijd tegen Israël. Dat is ook niet geweldig. Nee, 2-0, kort voor tijd. Ja, en daar zie ik in de rust Mehmet Scholl, oud international, die daar wat over zegt. En die is het eigenlijk ook een beetje aan het afzeiken dat het allemaal zo tegenvalt... en dat het zo vlak voor het EK formeloos is en dat het allemaal niet kan... Kortom, uh, wij zijn niet alleen, bedoel je te zeggen. Nee, dat is ook zo. En, je, het, weet je, het gaat ook niet om Slowakije en het gaat ook niet zaterdag om Noord-Ierland. Het gaat om dat je als Nederland tegen Denemarken speelt, dan moet je er staan. Ja. En uh, nou begrijp ik wel als de voorbereiding echt slecht is en het loopt van geen kant. En het klopt niet dat de reden is tot zorg. Uh, maar ja, ja. Uh, het kan maar zo zijn. Het zal niet de eerste keer zijn. Ik geloof dat ik Van Hanegem zag zitten bij Knevel en Van der Brink... die er nog wat aardigs over zei... In nee. 74 ja. van ja, op een gegeven moment ben je bij elkaar en dan loopt het ineens. Ja, dat kan. Ja, als... En wie weet is dat nu straks ook wel zo? Ja, misschien is dat dan toch die wedstrijdspanning. Dat kleine beetje extra wat dan boven komt. D dat helpt en ik denk dat dit elftal het ook wel nodig heeft. Um, en dat geldt zeker voor een aantal spelers, zeg maar uh, Snijder bijvoorbeeld. Die hebben het nodig om een beetje bozig te zijn. Ja. En dat moet het gebeuren. En dit, dit, dit geoefen, ah, nee. Snijder moet gewoon de, om het echt spelen en dan is die twee klassen beter. Ja, ik dacht... Nogmaals, het is fijn als je een vlekkeloze voorbereiding hebt... Hoor, zonder blessures en dat het allemaal gestroomlijnd loopt. Dat is, ja. lijkt mij prettiger, maar het zegt niet alles. Ja, ik dacht het heel even te zien aan het begin van de eerste helft. Voor die eerste twintig minuten waren er momenten... dat ik dacht van, jeetje, Mina. Zo, nou, dat zo, zo, geval... zo zou het moeten, dat, dat, dat, dat tikkie-takkie. Het ging allemaal lekker snel, dat liep goed... en toen kakte het weer in. Ja, nou goed, kijk, ja, dat klopt. Maar ik, ik, het goede nieuws vond ik in ieder geval wel dat het voorin... Want dat, hebben we natuurlijk, dat heeft die eerste wedstrijd wel geleerd. Dat je als je gaat proberen met en Van Persie en Snijder en Van de Vaart achter een spits... dat heeft dus niks mee te maken of je nou met Huntelaar en Van Persie wil spelen. Want dat zou in theorie best kunnen. Maar als je met drie zeg maar nummers tien achter een spits speelt, dat dat niet gaat. En ik denk dat ze wel gezien hebben in die wedstrijd tegen Slowakije dat je met Aflaai en Robben, met mensen aan de zijkant die diepgang hebben... dat dat je aanvalspel ten goede komt. En dat dat uiteindelijk weer wat inzakt. Ach ja, dat kan wel. Maar de bondscoach heeft, denk ik, altijd in zijn hoofd gehad... Uh, al echt een jaar dat hij het zo wilde gaan doen. En ik ben er ook van overtuigd dat zoals het nu stond tegen Slowakije... dus van Persie in de spits, Snijder erachter, Afvalai links, Robben rechts... dat als we straks om het Egi gaan beginnen, dat dat ook zo staat. Ja. Goed, um, Duitsland afgelopen. 2-0 gewonnen van Israël voor wat het waard is. Uh, zometeen uh, wat meer over die wedstrijd. Onze correspondent zit uh, in het uh, stadion en wij hopen van hem meer te vernemen over dat duel. Dankjewel, Bas. Jo, Robert. To show you how And times like that. Ik zei net al: Duitsland 2-0 gewonnen van Israël. De wedstrijd is uh, zojuist afgelopen. Tim de Wits is in het uh, stadion waar de wedstrijd uh, uh, gespeeld werd in Leipzig, volgens mij. Tim, goedenavond. Goedenavond, Robert. Ja, dat klopt. Het is inderdaad in Leipzig, in de Red Bull Arena. Uh, ja, ja 43.000 toeschouwers hier vanavond. En we hebben gezien dat Duitsland 1-0 heeft gewonnen. En... Maar ja, de eerste indruk die uh, iedereen hier kreeg was nou niet bepaald dat Duitsland op het best van zijn kunnen heeft uh, gespeeld. Er zaten veel slordigheden uh, in het spel, veel passes die niet aankwamen, ook veel irritaties bij spelers onderling bij de Duitsers. Maar goed, ze maken twee doelpunten, dus ze winnen. En uh, dit was voor de Duitsers de laatste oefenwedstrijd naar het EK toe, dus zij gaan zometeen op naar hun trainingskamp in Polen. Nou, klinkt goed Tim. Goed nieuws. Uh, hoe reageert het publiek? Ja, een beetje tam ook wel. Ik heb zelfs wat gefluit gehoord. Uh, vooral ook over die Pasers uh, die, die niet aankwamen. Je zag toch dat de Duitsers, nou ja, uh, ze, ze waren toch niet echt heel erg ingespeeld. Die indruk maken ze ook nog niet. Uh, dat was de kritiek van veel journalisten ook al wel op voorhand. En uh, want Duitsland verloor afgelopen zaterdag ook al nogal pijnlijk een oefening van Zwitserland met 5-3. Nou, dat zijn natuurlijk behoorlijk wat tegendoelpunten die ze te incasseren hebben gekregen. Nou, dat ging vanavond wel goed. Al moet ik wel eerlijk zeggen dat Israël een hele... ...matige tegenstander was... Uh, ...kwamen eigenlijk nauwelijks voor het doel van Noyer, ...hadden wel twee kansen... Uh, ...maar dat was wel, uh, dus... Nou goed, dat was niet echt vergelijkbaar... ...maar nee, het publiek was dus niet echt... raar enthousiast en iedereen hoopt maar... ...dat de volgende week tegen Portugal gewoon staat... ...want hm. ja, zoals ze vanavond speelden... ...lijkt het onvoldoende nog. Even naar de opstelling, want ik had de indruk... ...dat ze in de wedstrijd tegen Zwitserland... ...met een soort B-selectie, ik geloof dat alle Bayern... ...spelers er niet bij waren, was dat, was dat nu anders? Ja, dat was zeker anders hoor. Ja, ik, ik noemde Noorja net al, dat was een groot verschil. Want uh, ja, de derde keeper van Duitsland, nu Klappach die speelde afgelopen zaterdag. Nu stond Noorja in het doel, dat is al een heel groot verschil. En, ja, uh, Bayern levert maar liefst acht spelers aan het Duitse elftal. En daar stonden er zes van in de baas. Dus ja, dat geeft wel aan dat het een enorme andere opstelling was dan afgelopen zaterdag tegen Zwitserland. Ja. En ja, vooral hele belangrijke spelers waren er nu natuurlijk bij. Uh, Gomez stond in de spits, uh, Müller. Uh, achterin had je Bad en Bo ja, dat is gewoon een beetje de basis van het elftal natuurlijk. Maar iemand die ontbrak trouwens, dat is wel heel erg uh, uh, interessant, is Bastian Schweinsteiger. Die is namelijk geblesseerd. Ja. En het is ook nog maar de vraag of hij de wedstrijd tegen Portugal gaat halen volgende week. Ja. Hij raakte namelijk geblesseerd. in De Champions League finale met Bayern München tegen Chelsea. Uh, wat ik hier begreep raakte hij al in de vijfde minuut van die wedstrijd geblesseerd. Maar heeft hij hem wel helemaal uitgespeeld? Nou, dat heeft die kuitblessure, want dat heeft hij uh, nou bepaald niet... Uh, goed gedaan natuurlijk. Dus hey, daar is uh, vooral heel veel over gesproken de afgelopen week inderdaad. Want op er wel op tijd fit is voor het EK. Ja. Nou hebben wij van mensen die uh, de wedstrijd hebben gezien, uh, uh, kregen wij informatie dat het wel leek alsof de klok twee jaar terug was gezet in verband met dat getoeter. Hoe zit dat? Nou ja, <lacht> er waren uh, toeters uitgezien hier voor de wedstrijd. Al vier het maar hartstikke mee hoor. Het waren, uh, hele, het waren bepaalde Puvuzela's, want daar doe je natuurlijk op. We ja. in Zuid-Afrika. Uh, het waren veel kleine toetertjes en die maakten gewoon iets voor Harry. En ja, ik denk dat de Afrikaanse fans hadden de Duitsers ook niet de behoefte om 90 minuten lang op dat ding te blazen, gelukkig. Dus nee, die, die 40.000 mensen hebben zich uh, behoorlijk verstaanbaar kunnen maken. Tenminste, die konden gewoon met hun buurman praten, want nee, het was niet zo dat het stadion werd overspoeld door een toeterzee. Oké, okay, goed. Nou, jij gaat uh, interviews maken voor een latere reportage... dus uh, we houden je niet langer op. Jij moet naar de katten komen. Yes. Dank, dankjewel voor nu, Tim de Wit. Was dat vanuit uh, Leipzig over het duel dat de Duitsers speelden... met Israël vanavond. En ze wonnen met 2-0. Twee maanden voor het begin van de Olympische Spelen... worden in Nederland de Europese kampioenschappen beachvolleybal gehouden. Voor Nederland zijn al twee teams zeker van deelname... maar er kunnen nog twee koppels bijkomen. Bij de vrouwen zijn dat Madeleine Meppelink en Sophie van Gestel... eventueel de mogelijke kandidaten, maar Emil Boersma... en Daan Spijkers maken bij de mannen nog meer kans. Vooral Boersma weet waar het om gaat. Hij was er vier jaar geleden in Peking ook al bij... Floris van Horen zocht beide duwers op... en informeerde naar hun kansen op een Olympisch avontuur. Ladies and gentlemen, welcome to the CEV Beach Volleyball... European Championship Final. Vrienden, het stadion mag ontploffen voor Emil Boersma en Dan Spijker. Zo kort voor uh, Londen, uh, Emile. Uh, ga je dan weer met je gedachten terug naar uh, vier jaar geleden? Uh, ja, zeker. Je wil er toch weer, uh, weer bij zijn. En het grappige is uh, dat we toen ook gepiekt hebben. Eigenlijk ja, het laatste paar maanden voor de Spelen met, uh, met een paar uh, heel goede resultaten. Waardoor we toen ineens ook die top, uh, toen was het nog top 24, binnenkwamen. En uh, nu staat het er ver vanaf en nu uh, lijkt hetzelfde te gebeuren. Dus het, uh, het, ziet er, uh, het ziet er goed uit. Ja, dat zijn drie punten. Elkaar. De service van Inge Boerswanger is zeer effectief. En dus vluchten de Tsjechen in een trein. Daan Spijkers, eerder deze maand hebben jullie een Olympische nominatie binnengehaald. Eerste stap richting Londen. Waarom gaat het momenteel zo goed met jullie? Uh, ja, we hebben een paar kleine dingen veranderd in ons spel. Uh, we hebben een nieuwe coach, uh, Jochem de Guiten. En uh, ja, dat pakt heel goed uit. Waar merk je dat je het had? Uh, dat zou misschien wel eens kunnen zijn uh, afgelopen... Uh, uh, toernooi in Shanghai. Toen versloegen we Belgewarden. Een Zwitserse uh, topteam. Uh, stonden nummer 8 of zo van de wereld. Of zo hoger zelfs. En die pakten we toen. En uh, daarna versloegen de Duitsers. Noemen. En dan werden we gelijk vijfde. En uh, ik denk dat dat uh, de omslag was. En daar is het keelblok van Invoerster. Geloof ik boven de lijn 1114. En we hebben de eerste zet naar Nederland. Jullie hebben de afgelopen maand, de afgelopen weken goed gepresteerd uh, in Azië. In, uh, in China met name. Heeft dat een soort uh, druk weggenomen bij jullie? Uh, ja, zeker. zeker. We hadden het vorig jaar, twee jaar geleden, aan het eindseizoen zijn we samen gaan spelen. We hebben heel goed gepresteerd hier in Nederland met de vierde. Verwacht je eigenlijk uh, na een wintertrainer dat door te kunnen zetten in een heel seizoen. Dat is wel oké okay gelukt. We hebben het hele jaar uh, ja, main draw gestaan en dertigste van de wereld. Maar ja, dertigste is niet goed genoeg. Je moet hoger staan. En nu, uh, ja, ik denk dat het in één keer op zijn plaats viel. En uh, zijn we zijn ook anders gaan spelen. Zijn we zijn wat sneller spelletjes gaan spelen. We hebben van trainer geswitcht omdat Michiel van der Kuip, de bondscoach, uh, meer zijn pijlen ging richten op, uh, op Reiner en Richard, op nummer door Schaal. Uh, nu werken wij met Jochem de Gruiter, en dat is, zoals je weet, uh, een concurrent van vier jaar geleden om naar de Spelen te gaan en uh, die slag hebben Bram en ik destijds gewonnen en nu is hij uh, mijn coach. Dus uh, dat is apart, maar dat gaat, uh, gaat heel goed. En dan is de druk te groot voor de Tsjech en de bal van buiten de lijnen. Dames en heren, met 2 tegen 0 winnen de Nederlandse mannen. En dat is We af... hebben uh, behoorlijk wat dezelfde interesses, uh, buiten het veld uh, zowel op het veld. Uh, ik denk ook dat het klikt, uh, Emiel is een lange vent, ik ben een kleine keel. Uh, maar Emiel is heel handig, voor iemand van 2,7 meter zeven is hij heel handig. En uh, ja, dat schuift heel goed in elkaar. Wat leer jij van Emiel? Ja, Ik heb ook heel veel geleerd uh, met Emile uh, met uh, wedstrijd, uh, wedstrijden spelen. Uh, dat heeft hij natuurlijk hij al 11 jaar op uh, topniveau. En uh, ja, je weet vaak toch op goede momenten, weet hij toch even iets extra's te doen. Uh. Dus uh, dat leer ik van hem. Heeft hij ook uitgelegd hoe het is om aanwezig te zijn bij de Olympische Spelen? Ja, dat heeft hij wel geprobeerd, ja. Maar uh, ja, ik wil het gewoon zelf meemaken. En zij spelen tegen onze Nederlandse dames, Madeleine Neppling en Sophie van Gestel. Sophie, hoe reëel is het dat jullie naar Londen gaan? Uh, het was lastig, maar het, de kans is aanwezig. Dus uh, we moeten, over een aantal weken moeten we de continent ook weer En we moeten nog een vijfde plek op een Slam halen. Natuurlijk is het lastig, maar we hebben het begin van het laten zien dat we nu mee kunnen met de top. En ja, de kans is aanwezig. Want vertaal uh, de mogelijkheden even naar jullie vorm op dit moment. Um, ja, als we zo door blijven gaan. We, moeten, we spelen gewoon goed, maar we kunnen ook nog een beetje wisselvallig spelen. En dat moeten we proberen om dat nog uh, kwijt te raken en dan... Uh, heb ik er vertrouwen in? Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 13 voor de Tsjechen, 20 voor Nederland. Zeg voor Nederland. Uh, Madeleine, hou jezelf en Sophie eens een uh, spiegel voor. Waarin zijn jullie goed? Hey, wij zullen nooit opgeven. Onze inzet is altijd uh, 150 procent. Uh, ja, ik denk dat we wel gewoon goed zijn in, het, uh, ja, in wel veel dingen, vind ik. Dat, maar alles kan beter. We zijn wel iets te perfectionistisch. Is het vervelend om ervaring te missen twee maanden voordat de Spelen beginnen? Ja, tuurlijk. Het, is, uh, het liefst zou ik tien jaar meer ervaring hebben. Want dan hoop ik toch echt dat ik beter zou zijn. Maar het is, ja, je weet dat je nog heel veel kan leren. En je moet gewoon zoveel mogelijk ervaring opdoen, Veel wedstrijden spelen... Maar ja, we hopen deze spelen gewoon te halen. Maar anders richten wij zeker ons pijl op 2016. Helaas, een prachtige wedstrijd wordt niet in het voordeel van de onze beide beslist. 2-1 is de overwinning. Laat het leren, give it up voor Csakre Polen. Zij winnen, hiermee deze de Altijd gezellig bij de Europese kampioenschappen. Beach volleybal. De reportage was dat van Floris van Horen. Misschien kunnen ze zich nog herinneren. Dat we niet zo gek lang geleden, ergens vorige week geloof ik, Teel Bos aan de lijn hadden. Dat hij vier dagen voor het einde van de ronde van Italië eh, uitstapte. Aan de telefoon nog zei hij, joh, waarom stop je nou vier eh, dagen voor het einde? Dacht, ja, ja, ja, misschien had ik het toch net wel kunnen redden als ik door had gezet. Nou, vandaag werd duidelijk dat hij toch wel heel veel pijn had na afloop van uh, iedere etappe. Want hij blijkt een uh, ruggenwervel gebroken te hebben. Hij ging al in de tweede etappe onderuit. Maar hij stapte pas in, in de zestiende etappe. Uh, stapte niet pas af. Dus uh, klasse, dat is nog zo lang hij het vol weten te houden. Geen zorgen, twee weken rust is voldoende om te herstellen van deze kwetsuur. Laat Waarvan je denkt in de auto, jeetje, ja, dat is lang geleden. Wie waren dat ook alweer? De Buggles en Video Kills the Radio Star. In Rome werd vanavond op hoog niveau aan Atletiek gedaan. De derde wedstrijdavond in de Diamond League van dit jaar. En eigenlijk zat de hele Atletiekwereld maar op één ding te wachten: de 100 meter bij de mannen. Usain Bolt deed mee, maar de grote vraag is of hij zich zou revancheren voor de toch wel ultramatige tijd in Ostrava vorige week. Leon Haan, goedenavond. Welkom goedenavond. in de studio. Um, boven de 10 seconden liep hij toen, die 100 meter, hoe ging het vanavond? Ja, super. Hij won in 9,76 en verbeterde zijn eigen beste seizoenprestatie uh, met 600ste van een seconde. 9,76? 9,76, ja. Ja, hij, had, uh, hij was eigenlijk het seizoen goed begonnen in Kingston, in, in Jamaica dus zijn thuisbasis, met 9,82. En vervolgens, uh, afgelopen week dus in Ostrava, 10,04. Hij had daar eigenlijk toen helemaal geen verklaring voor. Ja, en het was zijn dus slechtste tijd in jaren. En je zag nu ook meteen van het begin af aan dat hij heel erg gefocust was. Mm. En goede start. En vervolgens uh, ja, was het bol zoals we hem eigenlijk altijd kennen... met zoveel macht, zoveel kracht in zijn passen. Ja, hij won uh, dik. Uh, tweede was uh, S.F.A. Paul met 9,91. Toch één van zijn grote concurrenten. Alleen, ja, die Mondelijk andere Het verschil verschilt toch weer. Ja, het is een behoorlijk verschil. Alleen die andere nee. man, ja, Johan Bleek, dat is toch eigenlijk de geduchte concurrent. Ja, daar voorlopig is hij daar nog niet uh, tegen in actie gekomen. Nee. Dat, uh, ja, wordt, uh, dat worden de Jamaicaanse trials, de Jamaicaanse selectiekampioenschappen. Eind juni, dan komt Bolt in actie tegen onder andere Johan Bleek en Esser van Paul. Ja, goh, dat, wordt, dat wordt een race, zeg. Uh, even naar het verschil tussen die twee races. Is, is aan te geven wat het verschil is. Hij ging zelf zoeken naar waarom het zo slecht ging. Maar zie jij een verschil tussen die twee races? Die, ja, die, die dat, is dat is heel dat moeilijk. Is, dat, is, dat is heel moeilijk. Hij had er zelf eigenlijk ook geen verklaring. Uh, geen goede verklaring over. En ja, hij zei toen na afloop van ja, god, je, iedereen, iedereen heeft wel een keer een slechte dag. Ja, dat is een, eh, eigenlijk een hele logische opmerking. Maar aan de andere kant wil je dat van Bolt niet horen. He, je denkt dat hij dat dat super is, dat hij dat buitenaard is. Nou, en zelfs dat, bij een slechte dag nog hard loopt. Precies, maar we hebben natuurlijk ook de afgelopen twee seizoenen kunnen zien dat hij niet uh, onaantastbaar is. Ik bedoel, uh, daarom noemde ik ze even al Johan Bleek als een geduchte concurrent, zijn landgenoot. Ja, ja. Maar deze race van Bolt, ja, dat is eigenlijk weer de oude Bolt. Dus op 31 mei laat hij wel even iedereen zien van ja, 976, dat is voorlopig de te kloppen tijd. Ja, dus hij beweegt ook heel langzaam richting die Spelen. Tuurlijk, ja. ja, ja, ja. Met dat voorlopig belangrijkste punt, dat klinkt heel raar, dat zijn die Jamaicaanse selectiekampioenschappen. Dus eind juni. Dat geldt zowel voor de Jamakanen als de Amerikanen. Nummers 1, 2 en 3 gaan naar de Olympische Spelen. Dus als hij daar een slechte dag heeft en hij wordt 4, gaat hij gewoon niet eens naar de spelen. Dan gaat hij niet naar de spelen. Maar nou denk ik in dit geval dat de Jamaikaanse Bond dan anders gaat handelen. Gaat... Ik weet niet, ik, ik bedoel, ik zie daar niet. Ja, daar denk ik dan voor. Gaat dan. onderhandelen misschien met de nummer 3 van. Joh. Dat uh, is zoiets. Maar uh, met zwemmen, ja. gaat er. Maar normaal gesproken geen enkel probleem. Nee. Dan Branson, de 800 meter. Hij probeerde zich te kwalificeren. Voor de speler vanavond is niet gelukt. Hoe groot was het verschil tussen de tijd die hij had moeten lopen en gelopen heeft? Heel groot, maar hij liep het op de laatste meters lopen. Uh, hij had gewoon geen macht. Hij uh, liep uh, 1.48.73, werd tiende. Hij had 1.45.25 moeten lopen. Hmm, Drie nou, nou, seconden is wel een... Uh... Ja, hij had bij de beste vier, 5 moeten zitten. Maar het zat er gewoon niet in. Dat was zijn eerste race van het seizoen. Hij heeft tot 8 juli de tijd. Ja, ik vraag mij af... Of Bramsom nog de Bramsom is van weleer. Ja, hij is nu 32 jaar, hij is de oudste in het veld. Vorig jaar had hij 1:45.69 in Londen als beste tijd. Ja, elk jaar is weer een jaartje erbij en dat betekent een jaartje minder snel. Want dat is naarmate hij ouder wordt verlies je aan snelheid. Hm. En wanneer is het kantelpunt dan? Dat is heel erg moeilijk, maar ik denk ergens zo rond 29, 30, dus 800 ja, meter. Dus hij is dat kantelpunt wel voorbij. Ja. Hoeveel momenten heeft hij nog om zich eventueel toch te kwalificeren voor de speler? Nou ja, kijk, in principe uh, heeft hij dus nog... Uh, dan moet ik het even uit mijn hoofd doen, ik ben niet zo snel ja, met rekenen, maar ongeveer. 8 juli. Nou ja, ik denk dat hij nog vier, uh, vijf uh, wedstrijden zal proberen. Meer ook niet, want kijk, uh, ja, je kunt niet uh, continu uh, uh, volle bak gaan, want dan... Dus dan ga je jagen op die limiet. Dan ja, nou heeft het eigenlijk helemaal geen zin om mee te doen aan Olympische Spelen. Nee, piek je te vroeg, dan heb je te veel gegeven. Ja. en Dan ben je ja. op de Spelen weer niet klaar. Ja. Ja. Ja. Um, op de twee estafette nummers kwam Nederland uit. 4 keer 400 en uh, de 4x100 bij de mannen. Ging dat ook een plaatsing voor, uh, voor de Spelen? Nee, ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Um... Je hebt niet een exacte tijd waaraan, waaraan moet worden voldaan. Het is zo dat uh, de IAF, de Internationale Atleet Federatie, zegt uh, voor de mannen: geldt dat de nummers in combinatie met de NOCNSF, dat zijn de limieten die vastgesproken of de, de, de eisen die afgesproken ja, zijn. Het ja. top 12 uh, op de wereldranglijst voor uh, begin juli. En dan, om het nog ingewikkeld te maken, is het, het gemiddelde van de twee beste tijden over de afgelopen twee seizoenen. Dus de gemiddelde tijd, dan moet je bij de beste twaalf landen staan. Nou, om een voorbeeld te geven, de mannen staan momenteel de 100 meter niet eens in de top 20. Ja, okay. Dus ja, die moeten ze, het kan wel, maar dan moeten ze in één keer 38,5 half dat 38, daar hebben ze ongeveer Het moeten ze gaan lopen, ja, ja. en dat zijn supertijden. Het zou kunnen met Jordan die Martina, maar die liep vanavond niet mee. Ja. Dus kijk, ja, alles moet kloppen, en dan moet Martina meelopen, ja, en dan zou het eventueel kunnen. En hoe ging het uh, vanavond, kort? Die 4K100 die die liep, uh, liep niet goed. Het was eigenlijk ook wat dat betreft een B-team zonder Martina. En op de 4 x 400 geldt eigenlijk eenzelfde moeilijke kwalificatie-eis. Die ploeg is denk ik niet sterk genoeg om uh, uiteindelijk de speler te halen. Oké, okay. dankjewel, Leonardo. En walk between the raindrops. Met nog maar twee maanden te gaan. Verwacht, uh, verwacht je dat de Olympische sporters zich volledig richten op Londen. Maar bij de roeiers ligt er wat anders. Ze gooiden de knuppel in het bekende hoenderhok. De coaching van de Holland 8 bij de mannen beviel ze niet. Hij kreeg geen snelheid in de boot. En daarom was er vanmiddag crisisoverleg. Vanaf nu probeert de huidige technisch directeur René nee, Mijnders te redden wat er te redden valt. Maar daarover praten durft er natuurlijk bijna niemand. U hoort verslaggever Ragnar Niemeyer. Een bijzondere dag op de bosbaan. Iedereen die je spreekt speelt toneel, zo lijkt het. Niets aan de hand bij de Holland 8. Iedereen tevreden met de Italiaanse hoofdcoach Antonio Mauro Giovanni. En we gaan vrolijk verder. Luister maar eens naar Holland 8 slagman Mitchell Steenman. Nee, nee, nee, nee. We hebben een gesprek gehad en uh, dat, uh, dat moet je altijd hebben. Ja, maar volgens mij was de insteek van dat gesprek dat jullie met veel roeiers niet tevreden waren over het werk van jullie Italiaanse coach. Nee, dat is, nee, dat is niet, het, niet de insteek van het gesprek geweest. Nee. Maar dat is toch gek, hè, want die verhalen zijpelen dan naar buiten. Het lijkt wel alsof iedereen een toneelstukje opvoert om maar de vrede te bewaren. Ja, maar jij wil ook een leuk verhaal hebben. Iedereen wil een leuk verhaal hebben. En uh, ja, als je het overdrijft dan... Uh... Dan heb je een verhaal. Sjoerd Hamburger, ook al jaren lid van de achtselectie, zegt eigenlijk hetzelfde. Het is gewoon niet zo interessant. We hebben, we hebben gezegd dat we uh, een duidelijkheid willen hebben over uh, welke dagen René ze kunnen coachen. En dat hebben we het nu over gehad en dat is het. Ja, en, en wat gaat hij dan doen, René Meinders? Precies wat ik zeg, hij gaat een paar keer coachen. En, uh, per week of per maand? Of... Ja, dus hij uh, heeft gewoon het schema voor het hele jaar en daar zitten een aantal trainingen van, uh, van René bij. Maar kun je daar iets specifieker over zijn? Gaat hij de helft van de coaching voor zijn rekening nemen? Nou, het, nou hij, heeft gewoon, hij heeft een aantal taken minder uh, op zich uh, als technisch directeur uh, in het bondsbureau. En dus meer tijd om ons te coachen. En dat geldt voor alle ploegen. De dames zal die meer coachen en de lichten en dat is het. Ja, maar dat lag niet in de originele planning. Jullie hebben een Italiaanse hoofdcoach van ver weg gehaald uit Australië. Ik bedoel, Die moeten jullie klaarstomen voor de Spelen toch? Ja, dat, nee, is, dat is precies zoals het is. Maar ik moet even die boot, want anders is die bootwagen vertrekt zo. Dus ik moet hem even op, het, op de bootwagen leggen. En toch smeulde het de afgelopen dagen bij de Roeiers... na een vierde plaats vorig weekend bij de laatste wereldbeker van het jaar... in Luzern in Zwitserland. De Duitsers bleven opnieuw ver uit zicht en lijken zelfs steeds verder weg te varen. Antonio Mauro Giovanni, de Italiaanse hoofdcoach, doet alsof zijn neus bloed als hem wordt gevraagd naar het crisisoverleg van vanmiddag. Nee, no, het no, no. No, was een normal meeting, een evaluatie of the, van of de race en dan een plan voor de toekomst. Nee, niets no, no, van dat, absoluut. But there's something gonna change. Rene Meinders, the technical director, is going to be more with the team, with the Holland 8. No, I think that is uh, the normal, uh, the normal role of the technical director. No, that uh, he is the technical director of the whole team, and then uh, I think he's supporting the coaches, all the coaches that uh, coaches. Uh... De crews die gaan naar de Olympische Games. Nothing more, nothing less. Antonio Mauro Giovanni gooit het over een andere boeg. Inderdaad, is de technisch directeur René Meinders er nu nog voor de coaches, maar vanaf morgen voor de roeiers. Ook op verzoek van Sportkoepel NOC NSF. Er werd uitgebreid gesproken na afloop van Luzern... om te evalueren wat er beter kan. om in Londen nog goed voor de dag te komen. Commentaar geven doet de sportkoepel niet. En dus blijven we bij de roeiers. Want er wordt gezegd, jullie coach is iemand die heel erg van het fysieke is. Minder van het technische, oud-Hollandse roeier, zeg ik er bijna bij. Is dat dan wel zo? Dat weet ik niet. Dat, uh, weet je, nu gaan we op, op, op coach technische dingen in. En uh, die uh, is niet nuttig. Kun je dan wel zeggen wat de rol van René Meinders wordt? Ik bedoel, technisch directeur, is er voor de coaches, is er voor de helikopterview, heet dat dan in moderne termen. Uh, wat gaat hij doen? Hij gaat dichter op die boot zitten. Uh, dat, uh, dat weet ik niet. Nou, dat heeft hij zelf gezegd, dus dan moet het waar zijn. Nou, dat zou kunnen. Als hij dat gezegd heeft, dan zal dat. Komt dat bij jullie vandaan? Is dat een specifieke vraag geweest van dat de man is, uit de acht? Dat is, dat is niet iets uh, wat, ik, uh, wat ik nuttig vind. Om, om bij jou uh, nu te beantwoorden. Dus nee. Het lijkt op crisis bij de Holland 8, maar jij zegt crisis, hoe kom je nee, erbij? Nee, nee, nee, absoluut niet. Iedereen speelt toneel in Amsterdam, maar de blik kan vanaf nu in ieder geval vooruit. En of het verstandig is om met twee kapiteins op één schip te werken... dat zal in Londen blijken. Een mooie klucht opgetekend door Agnani Meijer. Zometeen met het oog op morgen een verhaal over Mario Balotelli. Die loopt misschien wel van het veld... In Polen en Oekraïne tijdens het EK. Meer erover zometeen in met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Chris Keine. Een heel fijne avond nog. Dag. Het was duidelijk dat hij alles op alles zette om te verdienen aan andermans atoombom. Oud-minister Ed van Tijn over Henk Slebos.